26-9 voor de ronde. 26-9. Dit is een wereldronde van Jorien de Mos. En nu heeft zijn voordeel op de kruising. Die komt ze gaan de Mos jaren. Gaat prima gaat prima Schaats heel mooi. En schaats nu al op de kruising naar Brittany Bosen. En heeft dan dadelijk nog de binnenbocht om de klus te klaren. Daar komt Jorien Mos. Halverwege de bocht. Dankjewel, zeg. Brittany Boos. Ik ga deze rit winnen. Laatste 50 meter. En waar komt Jorien de Mos dan op uit? Op 1.13. Het 1. Olympisch record! Dat ongelooflijk! 1, 13, 56. Wat een tijd. Nog nooit is er op zeeniveau zo hard gereden als Jorien Temors nu doet. 1.13.56. Wat een agressie legt zij aan de dag. Wat een agressie. Oh, 1.13.56. Ongelooflijk. Wat is dit voor een tijd. Wat is dit voor een tijd. De tijd van Jorien Temors. Mors die ze hier laat zien. Je zeg. ziet het gebeuren. nou, nou, nou, nou, nou. nou. Oh nou, 1 13, 13 56 rintje waar jij 1 13 hoog zei had je verwacht tot dit dat dit eruit zou nee, komen. Nee nee nee nee. Nee, maar maar ook onmiddellijk goud. Dit is goud. Ja. Dit is ja, dit is goud. Lotte. Ik wil nou nog wel zien, maar ik denk zeker het, het feit dat de Japanners zoveel druk op zich hebben en Jorien hier deze tijd nu neergezet, waardoor er nog meer druk op komt. Ja, als je deze tijd voor alle favorieten rijdt, oeh, en, en dat is dan... dus een voordeel voor de. Uh, ja, dat is een termoors. enorm voordeel als je al die Olympische wedstrijden terugkijkt dan rijdt er bijna niemand rijdt er weer harder... dan wanneer je zo'n tijd op de klok gezet. Ja, en had... 26,99 en dan 28,5. En vooral die 28,5 na 26,9 is het heel goed. En ze had wat aan Bo, hè? Dat en was ze natuurlijk wel heel erg lekker. Hè? Ja. Ja. Ze gaf de eerste wissel gaf ze weg aan Bo. Ja. En uh, zij kregen daar uh, de tweede oh, wissel dat, voor. Dat, hun, uh... dat geeft ze echt weg? Nah, nee, dat geeft ze niet weg. Britney komt perfect op de eerste wissel erachteraan. En zij weet dan... Maar niet Bo die kan er niet genoeg gebruik nee, van maken. want je zag dat vervolgens... Jorien die buitenbocht helemaal meeliep met Britney En daar kwam die 26,99. Want, want Jorien rijdt dus met 26-9. een snelle rondje. Wij gaan naar Sebastian Timmerman, want het gaat weer verder. Ja, de volgende, volgende finale. finale. Ja, dit, dit moet toch goud zijn. Dat mag toch niet anders meer in 1356. Wat een tijd zeg. We zijn begonnen aan rit nummer 13. Hege Bukku uit Noorwegen tegen Yu Wang. De dame uit Taiwan. Die onderuit ging op de 1500 meter. En daarmee een slecht olympisch debuut had. Maar Ongelooflijk. 1, 13, 56 Wat een tijd van Jorien ten wo 114 36 Sneller dan Wüst op de tweede plaats. Wüst nu verwezen naar plek 3. En de opening van Hegebukku in 18 rond. Maar Erben, al die concurrenten... die dit net gezien hebben, hebben ervaren in die hal. Die zijn zich toch rot geschrokken? Ze zijn rot ze Dat kan ook niet alles. En ik kijk dan ook naar, naar, naar Koidara en naar Tagaki. Die Japanse dames. Daar staat al zoveel druk op. En dan zie je zo'n tijd. En dan moet je die baan nog op. Nou, dit is echt onmogelijk. Als er hier... Vandaag iemand harder gaat rijden als ze, als ze Jurien Tembosa maken. Echt een hele, hele diepe buiging. Want dit is bijna onmogelijk. De druk voor de dames die nu nog moeten rijden is echt immens. Is, is, is, is gewoon onmenselijk. Inmiddels is Hege Bukku begonnen aan de laatste ronde. heeft op de kruising het voordeel dat ze naar Juting Wang kan toerijden. Uh, overigens ook Bukku licht geblesseerd aan haar rug. heeft ook moeite om echt dat laatste gaatje, die laatste meters naar Wang te overbruggen. Dat is er dan halverwege de laatste bocht, de binnenbocht geluk. En hier komt de 26-jarige Noorse naar de finish toegegleden. Maar ze staat nu al achtste in 115.98. 98. 14 veertiende. En dat met nog drie ritten te gaan. Dit was een tussenrit Na die explosie, die machtsvertoning. Die krachtsexplosie die we gezien hebben van Jorien ten Mors. Ongelooflijk. 1'13, Wat heeft ze de schaatswereld andermaal versteld doen staan met die rit. Een hele belangrijke concurrenten. Komt nu in de baan Mio Takagi, de winnares van het zilver op de 1500 meter. Achter Irene Wüst. Takagi is ook een vrouw met inhoud. Net als Jorien Temors dat is. Takagi heeft ook de binnenbocht dadelijk in de laatste rit. En heeft aan Carolina Erbanova, 25 jaar oud uit Tsjechië... een hele sterke, hele goede tegenstander. Carolina Erbanova, die dit seizoen derde werd bij het EK, maar dan op de 500 meter bij dat EK-afstanden. En Mio Takaki, dat zijn dus de dames die nu in de baan gaan komen en over een minuut gaan starten. Mio Takaki Erben, ze heeft in 1445 gereden in haar loopbaan op zeeniveau. Dus daar moet bijna een seconde van af. Ja, dat is echt ongelooflijk. En op dit moment rijden de andere dames rijden in. En dan zie ik al die strakke kopjes. Echt bijna met wanhoop, wanhoop in de ogen. Die Marit Leenstra, die is hier nu, die is hier rond, die vlak volgens langs. En die, zij weet, ja, wat moet ik er rijden? Ik heb nog nooit zo'n schema gereden. 1,13,5 of een rondjes moet ik eigenlijk, eigenlijk wel niet rijden. Dat denkt ze. En dan zie je Koidara, die denkt ook, ja, ik ben nog de allerbeste duizend meterrijder al, al het hele jaar. En nu moet ik iets doen wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb op een laaglandbaan. Laag dus de druk is echt daar echt immens. Mio Takagi. Drie keer tweede in de Wereldbekers dit seizoen. In Ereveen, in Stavanger en in Salt Lake City. Gaat zij zich richten op één of wordt het iets lager vandaag bij deze Olympische Spelen? Go to the start klinkt andermaal. Johan de Wit, Nederlandse coach, kijkt gespannen toe vanaf de achterzijde. In dit geval staat bij het oprijden van de kruising. Carolina Erbanova heeft de starthouding ook ingenomen. En ze zijn vertrokken voor deze veertiende rit. 14 van de 16 jagend op die sublieme 1356 van Jorien Temors. De eerste binnenbocht voor Mio Takagi. En die heeft Erbanova al bijna te pakken. Ze zit er al naast. Ik denk zelfs dat de opening voor Takagi is. Nee, dat moment niet. 1762. Goede opening voor beide vrouwen. Ja, en dan pakken de dames hier wel 14e van de seconde op de rit van Jorin Temors. Daar is er ook het enige moment waar de, waar de rek zit in die rit van Jorin Temors. Die opening van 18-0. Als je haar wilt verstaan, dan zul je dat aan het begin moeten pakken. Nou, dat doen deze dames. Deze dames en die hebben ook een rit. Hoor. Het is ook een hele mooie rit. komt nu onderdoor... En die heeft, neemt nu de voorsprong ten opzichte van, opzicht van, van, van, van Takagi. Nou, rondetijden: 27, 27, ja, 27, 5 en 27, 4. Er zijn ook gewoon goede ronden. Maar natuurlijk niet zo goed als die van Jurit de Moors. Die anderhalve seconde verloor vervolgens in de slotronde. Probleem bij Erbanova. Die komt ook helemaal omhoog op de kruising. Takagi. Takagi heeft nu Takagi. De, in de inhoud inderdaad Zoals we ook wel van haar mochten verwachten. Laatste mocht voor Takagi. Nu onderdoor gekomen bij Carolina Erbanova. Er zit nog sloem in het rijden van Takagi. Ook ze ook nu wel met de bovenlichaam omhoog. Daar daar komt Takagi. Armen los. 1356 van Bus Blijft uh, van Temors. Blijft staan. 1.1398. Takagi grijpt naar het hoofd. Ja, ook zij in de 1.13. Maar niet zo subliem als Jorien Temors. Temors blijft 1. Takagi nu 2. Whitney Bow nog 3. Er zijn nog 2 ritten te gaan. Op deze 1000 meter voor vrouwen. En één Japanse kunnen we doorstrepen. Als het gaat om het goud natuurlijk, uh, uh, Lotte. Nee, klopt. Maar ik uh, moet zeggen... Ik vond de opening van meer. Erg sterk, nou, want dan pak ze toch nog tiende. En uh, als ik zo kijk uh, naar de laatste ronde: kijk, daar deed, deed Jurien gewoon een hele goede zaken met een 28-5. En daar zou je eigenlijk verwachten dat Mio iets minder verval rijdt, omdat die eerste ronde wel weer langzamer was dan Jurien. Maar dit is voor uh, Mio heel goed. En ik, daarom ben ik nog benieuwd wat uh, nou gaat doen. Wat Rintje uh, uh, uh, moet je nu doen als rijder? Hoe moet je uh, de, deze rit gaan indelen om onder die tijd uit te komen? Eigen rit rijden. Nee, dan nou wil je niks indelen. Je moet gewoon volle bak weg op zo'n duizend. Knallen. En uh, ja, de rit hierna gaat het al gebeuren. Uh, tussen Herzog en uh, Kodaira. Nou, en dan, uh, dan weten we eigenlijk... Uh, kunnen we het al invullen? Ja, het berg, ja. maar, berg, ja. maar, maar denk je, je dat Kodaira er nog nee. aankomt? Denk dat? Je? Nou, Het kan, het kan natuurlijk ah, wel. Geld, maar dan, dan is het een klasbak hoor. Ja, maar het is een klasbak. Ja, ja, ze, ze heeft, heeft zoveel gewonnen. Uh, ja. Kodaira allerlei. heeft overigens wel de laatste buitenbocht. En, en dat, dat is, is als sprinter zijnde. Okay. Ja, we gaan het meemaken. Zij moeten doen. Als iemand het kan, is het Nayo Kodaira, Erben en Sebas. Vanessa en Nau staan aan de start. Kodaira, die uh, het lichaam als het ware een beetje oppompt. Dat lichaam gaat alle kanten op. Van links naar rechts, die handen die bewegen van boven naar beneden. Ze pompt zich op om dadelijk die dikke minuut, die krachtsexplosie te leveren. Op het ijs 31 jaar, de Japanse vrouw die dit seizoen domineert... En vorig seizoen ook al op de 500 meter. En op één misser na in Calgary waar ze viel... ook de 1000 meters won die ze reed. Lijkt de balans een beetje te zoeken... Nu zakt zij in, net als Vanessa Herzog in de binnenbaan. En ze zijn in één keer goed, goed vertrokken. Oh, Herzog de vrouw die tweede werd bij het Europees kampioenschap. Achter de hier afwezige Jekaterina Sikova uit Rusland tegen Kodaira. Kodaira dus in de buitenbaan gestart. Dadelijk ook Fidesz in de buitenbaan. Moet tijd gaan pakken op de eerste meters op Jorin Tamos. Net als de goed gestarte Vanessa Herzog. ook. Viertiende pakken ze. Allebei op de openingstijd voor Jorin Tamos. En dat vind ik bescheiden hoor. 17 is goed, maar Kodaira is natuurlijk de allerbeste sprinter. Ook op de 500 meter. En de kans op die kruising. Dan moest ze eigenlijk gaan profiteren van, van Herzog. Dan moest ze daar keihard heen rijden. Maar dat doet ze niet hoor. Ze rijdt het gat wel dicht. Maar niet met grote overmacht. Ze komt er net onderdoor. En dan gaat ze op weg naar die. Naar die, uh, naar die 600 meter. En dan is die rondtijd. Is belangrijk. Is heel belangrijk. Wat gaat die 4, rondtijd worden? 26, 26, 8 jongens. 26, 8. Oei, oei. Is een hele 10 goede 10 ronde. Sneller. Is een halve seconde sneller dan Jorien de Mos. Maar nu gaat ze stuk. Ze gaat stuk op de kruising. In de laatste ronde zit ze op dit moment Nou, Kardijra, Zij moet dus naar buiten toe. Waar Jorien de Mos naar de binnenbaan toe mocht. Nou, Kardijra, Wat verliest ze in deze laatste oh. ronde? Ze verliest veel. Ze verliest snelheid. Even de handje naar het ijs door de buitenbocht heen. 1.36 van Jorien de Mors. Hier komt Cordaira. 1,12, 1,13. Ze redt het niet. 1,13, 82. Ze komt 26 honderdste van een seconde tekort op Jorien Termos. Die een medaille heeft. Dat ziet ze. Daarom gniffelt ze al. Daarom zien we de glimlach bij Jorien Termos. Cordaira 2. Missie mislukt. Takagi nu 3. Geen medaille voor Brittany Bow. Wel voor Jorien Termos. Wordt het weer goud voor Nederland. Wordt het weer goud net als vier jaar geleden voor Jorien Riem Termos, één richtje resteert nog met Marit Leenstra. En Heather Bergsma, die op de 1500 meter helemaal geen goede indruk achterliet. Erben, Erben, waar zie jij nog kansen voor deze twee vrouwen? Oh, oh als ik kijk naar de rit van is ze reed echt gewoon hartstikke goed. Ze deed alles wat ze eigenlijk moest doen. Maar ze is gewoon niet goed genoeg. Er is er gewoon eentje beter en dat is Jurien de Mos. En dan komt er nog één rit. Eén rit. En, en ja, deze dames moeten echt iets doen wat ze nog nooit gedaan hebben. Moeten ver boven zich, zichzelf uitstijgen. Maar we gaan het nu meemaken. De enige van de twee dames in de laatste rit die al wel eens in de 1.13 reed was Herdebergsma. Is Heddenbergsma. Dat deed zij vorig seizoen bij de WK afstanden 2017. Hier in 1, 13 1.13.94. Ja, daar moet een hap uit uit die tijd. En natuurlijk weet Jorien de Mors ook... Dat Bergsma niet in de goede vorm is. Want ze werd slechts achtste op de 1500 meter. Jorinta Moos op het middenterrein. ze Dennis van der Gun. Haar lange baancoach zo helemaal heen en weer. Jeroen Otter. Die zal inmiddels ook naar het middenterrein zijn toegegaan. Hij heeft lange tijd op de tribune gezeten. Zij gaan kijken naar ook Marit Leenstra natuurlijk. Marit Leenstra. De vrouw die eindelijk een medaille veroverde. De vlinder. Op de 1500 meter kan ze dat nog een keer doen. Op deze 1000 meter, het niveau is hoog. Drie vrouwen in de 113 gereden. 11356, Ter Mors. 11382, Kodaira. 11398, Mio Takagi. We hebben weer anderhalve minuut moeten wachten. Die spanning is weer weggeëpt en dan mogen deze vrouwen Leenstra binnen, Bergsma Verenigde Staten buiten. Eindelijk zich gaan klaarmaken voor die start. Wat doet dat allemaal met een sportlichaam? De laatste start van deze Olympische oh. duizend meter is Magenstra. gegeven. Bergsma in de buitenbaan. Magen. Marit Leenstra niet helemaal lekker vertrokken. Dus in de binnenbaan naar Italiaanse coach Maurizio Marchetto. Die schreeuwt aan richting de eerste bocht. Dat is de binnenbocht. Daar zal Leenstra normaal gesproken nog niet naast Bergsma komen. Nou, ze zitten bijna naast. De openingstijd is voor de wereldkampioene Herde Bergsma. Die is maar 1800ste sneller dan Jorien de Mos. Ja, dat is te weinig. Maar Herde Bergsma heeft wel het voordeel... dat ze maar echt kan gaan jaren op die kruising. En als iets wil, dan moet je er heel hard naar Marit Leemstra toe rijden. Ze, ze dicht wat het gat. Ze, ze heeft de ideale, ideale kruising heeft ze. Maar kan ze via die binnenbocht kan ze afstand nemen van, van Marit Leemstra. Maar ik heb het gevoel dat het gewoon niet hard genoeg gaat hoor. Dit is geen, geen rit voor goud hoor. Kijken wat die rondentijden gaan zijn. 27-1 voor je Herde Bergsma en 27-6 voor Marit Leemstra. Nee hoor, het is gedaan. Het is gedaan. Laatste ronde voor Herde Bergsma. Ze gaat nu de kruising op. Daar verliest ze al snelheid. Daar komt ook zij al omhoog. Marit Leenstra komt richting Heddenbergsma toegereden. Maar het verschil is nog altijd een meter of 7, 8. In het voordeel van de Amerikaanse die de laatste buitenbocht heeft. Leenstra zit er wel bijna naast. Leenstra is er nu voorbij. Maar de 36 buiten van de bos gaan ze niet halen. Jorien Temmors is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Want Marit Leenstra komt niet verder dan de zesde plaats. Heddenbergsma wordt achtste. Net als op de 1500 meter. Het is 5 uit 5. De hand is vol. De vijfde gouden medaille van de Nederlandse schaatsploeg... op deze Olympische Spelen. komt op naam van Jorien Termos. die daar de ene na de andere high-five uitdeelt... met haar coaches. met Dennis van der Gun. en met Jeroen Otter. Jorien Termos. die die geweldige duizend meter reed hier. 1.13.56 pakt het goud. Het zilver en brons gaat naar Japan. naar Nao Kodaira en naar Mio Takagi. Maar Jorien Termos die ziek was tijdens het OKT... en zich daardoor alleen voor deze afstand plaatste, plaatste. Flikt het weer, Erben. Net als vier jaar geleden in Sochi. Nu op de kilometer. Ongelooflijk. En wat is het eigenlijk jammer dat ze alleen maar deze afstand rijdt. Want zij is hier echt in een wereldvorm. En Koidara en Takaki hebben gewoon twee fantastische duizend meters gereden. Echt heel goed. Net zo goed als ze het, het hele jaar waren. Maar er is de eentje die gewoon ver boven zichzelf uitstijgt. En dat is gewoon Jorien de Mors. Wat zij, heeft hier, wat zij hier heeft gedaan is echt... Ongelooflijk. Jorien Termos viert haar feest. De blijdschap op haar gezicht te zien. En terecht. 1.13.56. Een Olympisch record. Sneller dan Chris Whitty was in 2002. In Salt Lake City. Heeft het rood-wit-blauw in ontvangst genomen. Zit op haar knieën op de boarding. En juicht, juicht naar haar ploeggenoten van de korte baan van de short track. Daar ligt misschien haar hart. Maar de beste prestaties liggen hier op de langsverband. Na het goud op de 1500 meter in Sochi. Nu het goud op de 1000 hier in Kangneung. Cordaira zilver. Takagi het brons. Leenstra wordt zesde. Wust wordt negende. Vijf uit vijf. Wie had dat gedacht? Vijf dagen schaatsen. Vijf dagen oranje boven. Het moet een... Borstelingen moeten iets verschrikkelijks zijn voor al die tegenstanders. Altijd weer dat Oranje de beste is. Ja, maar nog erger. Uh, die buitenlanders die hebben Ter uh, in Heerenveen hebben ze er gezien. Maar voor de rest van het hele seizoen eigenlijk nee. niet. Dus dat moet zijn. In geval met de World Cup was ze nog derde. Ja. Ik denk ook, als je gewoon naar Nauw en, en Mio kijkt... ze hebben hartstikke hard gereden. 1.13 is gewoon hartstikke hard op Laagland. 1, en ook nummer 4 en 5, Brittany Bow en Vanessa Herzog... 1.14 laag, is gewoon hartstikke hard. Maar ja, je wordt echt overklast. Waar haalt ze dit vandaan, Rietje? Waar haalt ze deze gigantische tijd van? 1.13.56. Ja, maar zij schaatstechnisch technisch zo ontzettend goed. Het klopt zo erg. Elke afzet is raak. En zij maakt per afzet maakt ze zo ontiegelijk veel voorwaartse meters. Te vergelijken met een, uh, een Yuskov op de 1500 op de ja? meter. Die kan dat ook. Zoveel power erin. Zo efficiënt. En vanuit het short track kan ze zulke effectieve en goede bochten rijden. Ja, en zij kan gewoon, die snelheid kan ze gewoon aan het rondje wat ze hier rijdt. In uh, 26.9. Ja... Ja, ja, de he het he het hele jaar ik was er jaloers op in mijn tijd. Het hele jaar gaat het over die Japanse dames. En dat ja. hier niet. Is het gewoon Jorien de Mors die iedereen gewoon naar huis gaat? Nee, nee, alles moet gewoon samenkomen. En dat, en dat komt hier voor Jorien. Ja ja die En ik denk ook wel dat wat bij Japan niet echt meewerkt... als je gewoon kijkt hoe al bij World Cups er twintig camera's om je heen staan. Er staat ook bij, bij trainingen er staat zoveel druk op die meiden. Ik denk dat die al, al heel opgelucht zijn dat ze een medaille hebben gehaald. Want dat telt in Japan ook heel erg mee. Ja, maar, die, maar, die, die, maar, maar jij zegt zelf, ze schaatsen eigenlijk hartstikke hard. Dus het had zomaar goud kunnen zijn. Maar, Jorin, maar Jorien van van heeft ze gewoon echt niveau. overklast. Ja. En dus heeft gewoon echt... Een fantastische ritvrijheid. Zeg, en uh, uh, wat zal uh, uh, met terugwerkende kracht ook iedereen blij zijn? Hè? Dat, dat ze niet op die 1500 meter uitkwam? Of is dat een ander verhaal? Nee, die moet heel blij zijn. Want die had ze ook gewonnen. Ja. In deze vorm, dan is zij gewoon de vrouw voor de 1500 en de, en de 1000 meter. Nou... Ik, ik, ik, nee, ik, ik geef toe dat ze het thuis ook deed minder goed was dat ze nu was. En dat ze daar niet geplaatst heeft. Nou, maar... die, niet een klein beetje minder goed. Nee, klopt. Maar ik denk alsnog, uh, ze, ze, ze had nu wel. Uh, ze had een hele snelle eerste ronde en de tweede ronde ook. Maar bij 500 meter moet je echt nog die derde ronde rijden. En dat heeft ze het hele seizoen verder ook nog niet laten zien. Dat klopt, dat ben ik met ze. Zij reed natuurlijk in 2014, reed zij ook nog drie kilometers. En dat, dat heeft ze dit seizoen helemaal niet gedaan. Ze is meer gaan focussen op de korte afstanden. En dat zie je wel resultaat terug, dat ja. ze... En en me me eruit. Mentaal moet het toch ook goed zitten. Want, want uh, uh, zoals zei het al, de hart ligt misschien wel bij het short track. Daar ging het zo mis op die relay. Dat wilden ze zo graag. We hebben het er net al eventjes over gehad. En, en, en, en dan weet ze dat toch om te buigen. Want, nou, want, want ze kan hier dus toch beter uit de voeten, zeg jullie? Nou, ze, ze gaf het bij een interview ook wel aan. Voor haar zit gewoon echt een andere sport. Dus op het moment dat ze die andere schaatsen onderbindt... dan zet ze een we gaan aan, naar, en Jeroen, dan is het anders. Moet, ik moet je even onderbreken. We gaan uh, naar Jeroen Stekenburg voor een prachtige interview. Ja, van harte gefeliciteerd. Was dit bijna perfect, naden dit aan perfectie? Nou, ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Dus uh, ik heb alles eraan gedaan en... Uh,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 Hoe was dat gevoel dat je, dat je je krachten dan terug voelde komen? Dat je denkt, ja, het gaat er misschien net op tijd wel zijn? Nou, ik voelde al uh, in Japan, uh, trainingskamp, dat het heel goed ging. En, uh, de eerste week hier uh, voelde ik me al supersterk. Ja, dan bouw je alleen maar vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen op. En uh, Die testrace hier uh, was, al, uh, was al goed. Nou, dan stapel, stapel, stapel je alleen maar dat vertrouwen. En, uh, ja, ik wist gewoon vandaag, uh, als ik gewoon uh, rij wat ik kan, dan uh, zijn er heel veel dingen mogelijk. Nou, je ziet het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 Is dat het verhaal van deze medaille? Dat je, dat je ondanks alles erbovenop komt en dit kunt laten zien op het allerbelangrijkste moment? Ja, ik ben heel blij dat ik uh, het maximale uh, ruit heb kunnen halen voor uh, ja, wat, wat ik kon met mijn lichaam. En dan komt er nog ja, die, die shorttrack afstand. Als jij in deze vorm bent, kan alles. Ja, maar ja, dat blijft ook een uh, spel. Hè. Dus uh, daar moet ik gewoon heel slim rijden. Fysiek ben ik goed. En uh, nu nog hopelijk uh, de juiste keuzes maken daar. En als je de, dit winnaarsgevoel meeneemt? Nou ja, wie weet. Ah, het is een andere sport, dus daar ga je wel weer met een ander doel in. Feliciteerd. Dankjewel. Ja, dat was Jorien de Mors. En ze heigde nog een beetje. Nou, dat was niet van haar race, want die lag natuurlijk al een tijdje achter, lag achter haar. Maar ze heeft hier echt enorm staan, staan springen staan rennen met die Nederlandse vlag. Toen moest ze ook nog een sprintje trekken naar Jeroen Stekelenburg, Dus daarom was ze nog even buiten adem. Maar wat een opluchting. Wat een schitterende medaille, vind ik dit, zeg. Ja, 100% verdiend. Het was echt gewoon een hartstikke sterke rit. En daar, dat je dat hebt ja, gehouden, dat is niet meer naar logisch... als je 1.13.5 rijdt op een laaglandmaal. We gaan even bijkomen, uh, ik even aan het uh, zuurstof. En dan uh, zijn we zo meteen, na het uitgestelde journaal van 12 uur... weer terug met uh, Radio Olympia. Tot zo. Ontdek de bedden van Viking.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 Drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Een domeinnaam voor 1 euro? Klik en klaar op mijndomein.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer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 TO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. U bent weer terug in de Olympic Oval van Gangneung, Waar het goud opnieuw naar iemand uit Nederland gaat. Jorien Termors is de beste op de 1000 meter. En staat nu voor dat podium. Morgen is de echte huldiging natuurlijk op Medal Plaza. Dit is de Flower Ceremony. Maar oh, zo'n mooi moment ook al voor een sporteren om mee te maken. Jorien Termors staat daar klaar. 28 jaar. Uh, zij mag dadelijk als laatste op het podium gaan plaatsnemen. Natuurlijk als allerbeste. Eerst weer. Takagi, die een mooie, sierlijke Japanse buiging maakt naar alles en iedereen. Haar tweede medaille veroverd op dit Olympisch toernooi. Voor de tweede keer die witte mascotte, die witte tijger Suhurang in ontvangst neemt van Roland Maillard... lid van de ISU overigens. Want zij veroverde eerder natuurlijk het zilver op de 1500 meter. Brons, derde plaats op de 1000 meter. En daarmee heeft Takagi twee medailles veroverd... met nog de ploegenachtervolging voor de boeg. De tweede plaats, de eerste verliezer... Het zal ook aanvoelen als echt verliezen voor Nao Cordaira. Zo ziet ze er ook uit. Die gelaatsdruk is duidelijk. Die gelaatstrekking op haar gezicht. Ook zij buigt voor het publiek. Het voornamelijk nog oranje publiek dat is overgebleven... hier in de Oval in Kangneung. Maar Cordaira was bijna ongeslagen dit seizoen op de 1000 meter. Ging één keer zelf onderuit. Dat was haar enige nederlaag. Tot vandaag, tot de vrouw kwam die nu als laatste nog... Het podium mag gaan betreden. Na dat geweldige Olympisch record 1:13:56. Het vijfde goud voor Nederland. Dit schaatsje mooi. Jorien Thermos met een mooie glimlach. De emoties. Ze moet bijna huilen. Springt op het podium. Zwaait naar alles en iedereen. En krijgt ook die mascotte: Soerang, de Witte Tijger. Nou, Nederland gedraagt zich hier echt als een tijger op de ijsbaan. En haalt de ene na de andere prooi binnen. Nederland heeft nu vijf keer goud, vier keer zilver, twee keer brons. In totaal bijeen geschaatst op de lange en de korte baan. En staat tweede in het medailleklassement achter Duitsland. Met dank ook aan de vrouw die zojuist de meter won. Jorien Termos in 1.1356. En ze noemen het dan de flower ceremony. Maar je krijgt eigenlijk geen bloem. Je krijgt gewoon een teddybeer in de vorm van een tijger. Dit gezegd zijnde, de rechtszaak tegen Defensie over Groom 6 is met een domper geëindigd. Nu het uitgebreide en uitgestelde NOS-journaal met Jan van der Putten. Ja, de rechtbank in Maastricht wil de langslepende rechtszaak... van oud defensiepersoneel over Groom 6 niet behandelen. Groom 6 in verf is kankerverwekkend. Honderd oud-medewerkers van Defensie zeggen dat ze... jarenlang met onvoldoende bescherming met Groom 6 moesten werken. Ze hadden een rechtszaak tegen Defensie aangespannen... om schadevergoeding te krijgen. Maar de rechtbank heeft de zaak niet ontvankelijk verklaard. Het is niet duidelijk waarom. Defensie heeft intussen wel een algemene regeling ingesteld... voor mensen die met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt. De Nederlandse economie is vorig jaar met 3,1 gegroeid. Dat is de grootste groei in 10 jaar, meldt het CBS. En die groei is ook goed voor de werkgelegenheid... zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. In een heel jaar kwamen er ruim 200.000 banen bij ook steeds meer vacatures. Aantal werklozen daalt, dus ja, de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Is natuurlijk niet overal zo, maar over het algemeen is het een, ja, een goede tijd om nu werk te vinden. En ook die oudere werklozen, hoe staat het daar dan mee? De werkloosheid bij de oudste leeftijdsgroep daalt wel, maar is nog wel een stukje hoger dan voor de crisis. Er zijn heel veel mensen, vooral 50 50plussers, die tijdens de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt en er nog niet in zijn geslaagd om een nieuwe baan te vinden. Er zijn nog steeds heel veel 50 50plussers echt al langer dan één of zelfs twee jaar werkloos. Ja, voor hen is nog op een houtje bijten, die merken het herstel nog niet altijd. U bent niet van de voorspellingen, maar wordt 2018 vergelijkbaar? Het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank hebben natuurlijk wel ramingen gemaakt voor 2018 en die zijn nog steeds heel zonnig. Ook Nederlandse consumenten en bedrijven zijn heel optimistisch voor de korte termijn. Dus ja, als je het aan Nederlanders zelf vraagt, is er op dit moment geen vuiltje in de lucht. Vergeleken met de buurlanden, hoe staan we ervoor? We doen het nu iets beter dan de landen om ons heen. We groeien wat harder dan bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk. Toch onze belangrijkste handelspartners. Maar kijk je terug en vergelijk je het sinds het vertrekpunt van de crisis. Dan lopen we nogal wat achter op Duitsland. Dus hebben we nog zeker wel een inhaalslag te maken. En minister Wiebes van Economische Zaken is tevreden. Wiebes zegt dat er nu geld is om kosten voor de zorg en duurzame energie te betalen. Een toerist uit Haarlem, die vast zat in Cambodja, is vrijgelaten. De autoriteiten beschuldigden hem... en een groot aantal andere westerse toeristen van pornografisch dansen. Volgens buitenlandse zaken heeft hij Cambodja inmiddels verlaten. Om de stad leefbaar te houden... wil Amsterdam het aantal bed- and breakfasts beperken. Er komt een vergunningsstelsel. Er zijn op dit moment 5000 B&B's in de hoofdstad. Taxibedrijf Uber leed eind vorig, jaar, eind vorig kwartaal nog ruim een miljard dollar verlies. En dat viel mee, zeggen analisten. Het verlies over heel vorig jaar bij Uber was 4,5 miljard. Tegen nog geen 3 miljard een jaar eerder. Het NOS-journaal.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 Nederland heeft nog steeds te maken met een griepepidemie. Maar de piek lijkt wel bereikt. Volgens onderzoeksbureau Nivel hadden vorige week 151 op de 100.000 inwoners griep. Vorige week waren het er nog 162. De epidemiegrens ligt op 51 ziektegevallen. De epidemie duurt nu al 7 weken. Gemiddeld duurt een epidemie 9 weken. Dan is weer nog, de zon schijnt volop, maar in het westen is er vanmiddag wat meer bewolking. Het blijft droog, gemiddeld wordt het 5 graden. Vannacht regen of sneeuw, of natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag dan weer opklaringen en het wordt 5 tot 9 graden. Dan is er verkeersinformatie, Kees Kwaks. Bij Rotterdam staat de file. En die staat op de A16 vanuit St. Breda naar Rotterdam. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen bij knooppunt plein Vanaf knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging.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 NTO Radio 1. Radio Olympia. Igorsten, Radio Olympia en Middag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Het begon met Carlijn Achterreek. Daarna Sven Kramer, Irene Wust, Kjeld Nuis nummer 4. En zojuist Jorien Termoor zorgde voor de vijfde gouden medaille. Voor Nederland op dit schaastoernooi. We winnen alles, Patrick. Het is hier fascinerend op die Olympic Oval. En ja, de tribunes zijn alweer gestroomd Behalve natuurlijk weer de oranje supporters. Die zijn nog aan het nagenieten, aan het nazinderen. En Rintje die kijkt ook soms af en toe van wat is hier weer gebeurd. Jij kan het nog altijd niet geloven, hè, zo hard. Nou, ja, ik zit nog wel even aan Sotsi te denken. En Dan denk ik, jongens, dat gaan we nooit meer overtreffen. Maar uh, volgens mij zitten we gewoon weer eigenlijk nog op schema van Sochi. Ja. En dan denk je... Toen was het verhaal, dat, dat is niet goed. Uiteindelijk. Weet je wel, zo'n soort van, ja, het is natuurlijk fantastisch, maar... Tuurlijk, uh, joh, als we heen winnen, dan zijn we Lotte het van gewoon... Beek. Uh... Die, die, die bijt op de tong. Ik zeg altijd knap van knal mijn hartjes, denk ik, van Lotte van Beek. Dus Tuurlijk, ik, ik elke Nederlander weg. wil gewoon een Nederlander zien winnen. Tuurlijk. Maar een, een internationaal podium is... Uh, maar ik vond hier wel... vandaag echt strijd. We hadden het er aan het begin Super. over. De, de Japanners, ook de uh, Amerikanen en de Nederlanders. Het, het, het, we waren gewoon heel goed. Maar er was wel degelijk competitie. Internationale competitie. Ja, maar zo'n termos die weer als een duveltje uit een doosje... Bam, die staat er weer op te spelen. Ja, ze wint hem en uh, alleen goud telt. Maar als je gewoon daarachter kijkt, weet je... Twee keer Japan, een Amerikaan, een, een Oostenrijker... En dat, weet je, dat zien we normaal gesproken ook niet veel. Een dus wat Tsjechische optrek, in de top 10. Een Tsjechische. Het is een hartstikke internationaal veld. En ook als je naar andere wintersporters kijkt... Uh, kijk, wij Nederlanders moeten er waarschijnlijk altijd wat... Te zeik te, hebben. Ja, nou ja laat, laat het inderdaad ja, zo zeggen. Niet? En, maar als je gewoon naar andere sporten kijkt... dan zijn wij inderdaad heel dominant en hebben veel gouden medailles. Maar we hebben ook heel veel landen die meedoen aan het schaatsen. Veel meer dan alle andere wintersporten. En er is wel degelijk concurrentie. Ook bij de 5-kilometer-mannen was de top 6 was volgens mij vijf verschillende continenten. Nou ja, ja, in welke wintersport heb je dat? <laughs> Vind jij dat wij goud winnen ook bij het zeiken dan? Nou ja, het is altijd zo van, dat ah, was te veel. En het, maar de, de, de, de, de sfeer die in zo'n ploeg hangt is zo belangrijk. En dat zie, je ziet dat nu ook weer terugkomen van alles is mogelijk. En dat is als sport, is dat het mooiste wat het is. Is dit ook een ploeggespel? We, we, de Nederlanders winnen van alles. Je denkt als schaatser, krijg nou de herrie, dat wil ik ook. Werkt dat zo? Nou, ik, ik denk wel. Kijk, een Olympische Spelen is wat dat betreft, een heel uniek toernooi. Je hebt, normaal gesproken heb je drie dagen voor een WK. En uh, het is best wel binnen een, een team of een ploeg... als daar een bepaalde positieve vibe en een positieve sfeer hangt is veel meer mogelijk. Want natuurlijk schaatsen is een sport waar technisch... je moet fysiek fit zijn, je ja. moet technisch goed rijden. Al die dingen zijn belangrijk. Maar dat kleine stukje extra wat je vooral tijdens een spelen nodig hebt... is ook ja, die, die, die sfeer en die vibe... En een, en een bepaalde modus waar je in moet zitten. En ik denk wel dat we dat met uh, Nederland... gewoon qua professionaliteit... maar ook zeker dat nu nou, die medailles worden gehaald... de sfeer zit er goed in. Uh, dat zijn hele goede belangrijke dingen die in zon toernooi... die zo lang duurt, extra kan meewegen. Sebas, het gaat om die vibe. Ja, absoluut. En daar zit Nederland wel in. En ik ben het helemaal mee eens hoor. Dat uh, deze duizend meter was echt wel uh, internationaal genoeg om het zomaar even uh, te zeggen. Overigens, inderdaad, als je kijkt naar de kwantiteit, het aantal nationaliteiten. Het is dit jaar uh, 29 in het lange baan Zo hoog was het nog nooit. Eentje minder bijvoorbeeld dan het snowboarden. Acht nationaliteiten meer dan het, uh, het schanspringen. Alpine skiën, dat steekt er recht bovenuit. Daar doen 79 nationaliteiten. Daarmee, dat is gewoon heel veel. Maar de sporten daarachter... biathlon, bobslayer, uh, uh, het curling... Nou dat, dat is een teamsport, mag je niet vergelijken. Maar freestyle skier, dat zit allemaal rond die 29... waar het lange baanschaatsen in zit. En dat er een wintersport is waarin één land overheerst, is eigenlijk ook helemaal niet zo gek. Het Algemeen Dagblad had een heel mooie uh, statistiek, een heel mooi stage een paar dagen geleden. En dan zag je bijvoorbeeld bobsleeën, 34,3% van het goud gaat naar Duitsland. Uh, curling. 62,1% van het goud gaat daar naar Duitsland. En ja, bijna 20% van het goud gaat dan in het lange baan naar Nederland. Maar zo bijzonder, zo apart is het dus niet. dat er één land overheerst in zo'n sport. En daar moeten we ook gewoon, misschien, maar een beetje trots op zijn. Nou, ik dat, wel hoor. Dat is het ook zo. Dat, u, ook dat klopt ook helemaal. Uh, het is wel zo dat volgens mij na Sochi wel wat is aangepast. Hè? Uh, geen ja. drie deelnemers klopt. meer. De 10 en de 5 voor vrouwen. En op de 1500 in plaats van vier maar drie deelnemers. Ja. Dat dus is natuurlijk ja. ook veranderd. Maar ja, we, dat we laten zien dat, dat maken, het toch, toch niks uitmaakt. <laughs> Zo is het ook. Um, uh, Eén Nederlanders, maar één Nederlandse maar, maar in de top, uh, top drie. Nee, Jorien Bos met afstand de sterkste. Marit Leensta was de nummer zes. Benieuwd hoe zij haar race, haar dag heeft beleefd. Ja, er was wel even de omhelzing met Jorien Temors. Uh, zij ook nogal tegen haar. Heel knap gedaan, een hele goede race. Dat was een buitenaardste race van haar? Hè? Ja, echt ontzettend goed. Ja, echt uh, petje af. Hoe zou je jouw race, omschrij race omschrijven? Ja, voor mij uh, was het eigenlijk een goede race. Alleen uh, ik heb de topsnelheid niet. Het was gewoon te langzaam. Um, ja, het was. Uh, ik, voor mijn doen was echt wel goed. A opening 18-0 uh, is mijn snelste die ik ooit heb gereden. Maar dan verlies ik alsnog 4 10 om bijvoorbeeld nieuw te kijken. Dat is ook niet echt. Uh, volgens mij de allersnelste normaal gesproken. Dus. Uh, ja, ik was gewoon te langzaam. Die snelheid die heb ik niet. En, en moet je er dus dan ook al nu uh, tevreden mee zijn? Kun je er uh, nu al mee leven? Ja, ja, t, ja. Het, is wel, het is wel balen en ik had eigenlijk wel wat meer gehoopt. Um, maar ja, die meiden er gewoon echt ontzettend goed. En um, ja, zo goed reed ik niet, zo goed ben ik niet uh, op duizend meter op dit moment. Dus ja, dan kan ik niks anders doen dan... Dus ja, je mag genoegen meenemen. Maar ja, je had die plak al, hè? Ben je daarna ook gaan denken, na eergisteren... van, nou ja, wie weet is er nogal meer mogelijk? Nou, ik had natuurlijk wel de hoop... Ik heb op de 1000 Meter het jaar ook wel het podium gestaan in de World Cups. Maar ik reed nu eigenlijk wel mijn beste race van het jaar. Alleen die andere meiden reen gewoon nog beter. Dus dat is wel jammer. Wat, wat is er de afgelopen dagen in jouw hoofd gebeurd? Want het was zo'n ontlading dat je, dat je eergisteren op het podium stond. Ja, inderdaad. Ja, dat was wel, uh, ja, wel heel bijzonder. Gisteren ook op uh, Melleplaze was echt... Uh, ja, ik heb echt heel veel genoten. Het was echt uh, bijzonder om mee te maken. En was je daardoor... Kon je de, de scherpte weer herpakken voor deze duizend meter? Ja, ik was echt wel uh, gefocust. Uh, ja, het inrijding ging ook goed. Ik ja, kreeg ik best wel goed. Dus het, was niet, daar lag, het lag niet aan dat ik uh, afgeleid was door uh, mijn derde plek op de 500 meter. Ik ging gewoon echt uh, voor weer een hele goede race... Ik heb alles uh, gedaan wat ik kon, alles gedaan wat uh, eruit gehaald wat erin zat. Uh, maar ja, dat was niet genoeg voor het podium, jammer. Je had op je kop kunnen gaan staan, maar dat had geen verschil gemaakt vandaag? Nee, ik was uh, gewoon echt niet zo snel. Als, zeg maar, het enige wat, dan, wat je zou kunnen zeggen, als je niet zo snel bent, moet de laatste ronde wat beter zijn. Maar zelfs, als ik maar een seconde verval had gehad, dan was ik alsnog tekort gekomen. Dus dat had nog niet uh, geholpen. Marit Leenstra, ja, ze geeft het gewoon eerlijk toe. Die andere vrouwen waren gewoon uh, buiten categorie vandaag voor haar. Ja, ik denk ook dat Marit gewoon een hartstikke goede race heeft gereden. En ook, ja, meer de 1500 meter vrouwen. hetzelfde wat ik dit seizoen nog meer heb dan Marit. Maar het is ook echt wel, dit seizoen uh, rijdt gewoon hele goede duizend meters. Maar op zo'n snelle baan, ja, dan, dan moet je echt een rondje 26 of 27-0 rijden. En het is dan beter te accepteren, kan ik me zo voorstellen, als je weet, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb niks laten liggen. Ik heb mijn beste race gereden die ik kon. Ja, ja ze heeft de 1.14.8 en dat is gewoon dat is een hartstikke harde tijd. Ik weet, volgens mij heeft ze dat één keer eerder in, in Tiel of heeft ze zoiets gereden. Nou ja, weet je, dat, dat, dat, dat ja, is hartstikke netjes. Alleen, ja, er wordt gewoon hartstikke hard gereden op deze afstand. En dat is een beetje wat je bij de 500 meter ook gaat zien. Ja? Ja, ik denk dat daar uh, een, uh, een Nau en een, en een uh, Sangwa uh, gewoon een, Sang een bovenkategorie ja. laten zien weer. Ja. Daar gaat Nederland echt niet mee doen, hè? Nou ah, ja, Jorin ja, rijdt wel een 500 meter, dus oh, jongens, we weten het niet. <laughs> maar ik denk wel dat dat uh, goud-zilver tussen nou en ja. uh, zomaar gaat. Terworp, open trintje, niet snel genoeg hè, voor de 500? Uh, nee, nee, dat zei ik ook uh, tegen Lotte net. Start is niet goed. Uh, nee, Lotte zei ze heeft wel eens 10-5 gedaan, uh, maar uh, ja, zelfs dan nog het op gang komen. Maar ze rijdt wel een knoepert van een rondje. Maar zo. voor goud daar niet. Absoluut niet. Nee. Nee. Het zou mooi zijn als zo'n podium kwam. Ja, het is zo zonde eigenlijk als ze zo in bloedvorm is. Dat ze uh, bij short track dat het niet uit de verf kwam. Ja, maar dat uh, zei ze goed. al. Hè. Dat is een ander spelletje. Dat ja. is, uh, daar moet je ook met anderen. In. Ze is zo groot. Ze is eigenlijk te iets te groot voor het shorttrack. Ze kan heel hard doorstampen. Ze zijn hele harde rondjes. Maar het inhalen ja. is natuurlijk ja. een echte extra aspect bij het shorttrack. En dan zie je een Yara die veel kleiner en compacter is. Er makkelijker langs kan steken. Ja. We gaan we even naar de katakombi. Want de Japanse Nairo Kodaira... Uh, die pakt natuurlijk het zilver op de kilometer... en staat met Steven Dallabat. Ja, hoe blij ben je met dit resultaat? Dank je wel. Ben je blij ermee? Ja, ik ben blij mee. Hoe verliep de race? De, de tijd was... Het was een goede tijd. Ja, het was uh, het beste voor mij. Maar... Ja, Jurien Telmors was, en meer Ja. Zij was sneller, maar heb jij het idee dat je de best mogelijke race hebt gereden vandaag? Ja, ik, ik heb het beste gedaan. Ja. Alles eruit gehaald voor je gevoel wat erin zat? Ja, een beetje jammer, maar ik ben tevreden met mijn race. Mijn lied, ja. Heb je deze week nog contact gehad met Marianne Timmer? Ja, vandaag. Oh. ja Marianne bricht een heel voor mij voor Marianne zegt uh, focus op hier en nu dus ik, ik heb dat te gedaan zo is het gefeliciteerd Dankjewel. Naar, naar, meteen weer terug naar uh, Steven. Ja, dit was uh, zojuist. Ja. Het, het is toch, uh, toch leuk om te horen hè, hoe zij in het Nederlands uitlegt. Ja. Uh, hoe Haar uh, Haar Nederlands hoe, is beter dan haar Engels. Ja, ja oh, is dat zo? Ja, ja, als je met haar praat kan je beter in het Nederlands beginnen dan in het Engels. En ze ja. heeft uh, toen het ene jaar heel erg haar best gedaan om Nederlands... en heel fanatiek ook in een boekje met opschrijven. En ik denk zeker voor haar een stap is geweest. Uh, Japanners hebben heel erg... Van, uh, naar oudere mensen, heel erg van ja, een bepaalde verlegenheid. en Zij heeft daar wel ja, veel echt respect. Ge geleerd om... Uh, ja, inderdaad, veel respect. Geleerd om wel van, oké, okay, dit is mijn moment en ik moet hem ook nemen. En daar veel... Uh, ja, die, die, die winnaarsmentaliteit, daar is zij het zo in gegroeid. En dat is... Het is in Nederland brutaler geworden. Ja. Ja. Ze reed bij Marianne Timmer, hè? vandaar ook die vraag. Ja. Uh, in de ploeg van Marianne Timmer. En daar heeft ze al die ervaring opgedaan. En uh, dat leidt toch tot zilver vandaag. Daar was ze zichtbaar blij mee. Toch wel, terwijl dat toch eigenlijk een teleurstelling moet zijn, hè? zou je denken. Ja, maar... Als je het hele jaar het beste bent. Nee, ja, dat klopt wel. En dat, zei ze zelf, dat gaf ze zelf ook al aan dat er toch ook wel een soort van teleurstelling in zit. Uh, maar ja, Ter Moors vandaag, kijk, die rijdt ook zo'n hap van alle records af die, die hier gereden zijn, die op Laagland gereden zijn. Ja, ik denk dat, dat dat maakt dat anderen er misschien iets sneller tevreden ja. of mee hebben dat ze, dat ze haar niet konden verslaan. Nou, dat zie je de Kodaira ook wel, want ze gaf het gewoon toe. Ze zeggen van ja, ik ben gewoon heel blij met, met, met zilver. Want, want, want wat Jorien deed, daar, nou, dat is gewoon niet, niet ja. aan, te, aan te komen. En ze denken natuurlijk ook nog wel aan de 500 hè, die komt. Ja, daar hadden we het hier net aan tafel ook over. Ja. En uh, uh, Rintje, uh, uh, ja, jij hebt daar ook uh, mee gezeten natuurlijk. Dat je... Uh, hoe, dat je, je moet je beste race rijden op de Olympische Spelen. De beste van allemaal. Ja, en, als je dat en dat is heel moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Maar als je dat gevoel hebt gehad van... jongens, ja, dit was het maximaal haalbare. En uh, het, het maximaal haalbare was dan zilver of brons. Dan, uh, dan moet je daar ook tevreden mee zijn. Ja. Kijk, het is altijd vervelend als je op een, uh, op een paar staat. het maakt niet uit op, een, op welke plek je staat... Uh, ook, ook de vierde plek op een paar honderdste. Dan ga je wel piekeren waar heb ik het laten liggen. Maar als die hap zo groot is tussen brons en zilver. Of welke medaille plek dan ook. Ja, dan kun je het eerder een plek geven. Ja. Lotte. Fijn dat je er was, Lotte van Beek. Ja. Fantastisch. Echt, uh, ja, het is natuurlijk zo'n mooie plek waar wij zitten. Ook uh, met, met de radio, wij kunnen de, de baan buitengewoon goed zien. Heb jij ook echt genoten van deze spannende duizend meter voor vrouwen? Ja, nee, absoluut. Ik denk dat die meiden een hartstikke hoog niveau hebben laten zien. En ik denk voor mezelf, kijk, ik was natuurlijk reserve voor deze afstand. Maar dat maakt wel een, een stuk makkelijker zo kijken, wetende dat dit echt tijden zijn daar, waar ja. ik niet aan gekomen Ik kan komen. me iets voor voorstellen, je dat je niet dacht, dacht van, oh, ja, had ik er maar gestaan, dan had ik het toch misschien wel beter gedaan. Precies, als er... Kijk, als er 1.15 werd gereden en dat de snelste tijd. En dan, dan zit je toch een stuk meer van, ja, dat zijn tijden, die kan dat ook wel rijden. Maar als er 1.13, 5, 5 wordt gereden, dan kan ik ook gewoon echt ervan genieten. En denk van ja, dat is gewoon echt een, een, een, sta, een stap omhoog. En dat is mooi wetende dat dit gereden kan worden. En daar kan ik dan uh, ja. ook naartoe trainen. En ook Hoe, wat wij gaan, gaan jou toch nog in actie zien, hè? Deze Olympische Spelen. Daar uh, hoop ik wel op. En uh, uh, stiekem ga ik er een beetje vanuit. Nee, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat de team per shoot, uh, dat we dat uh, ja. mooi met z'n vieren... Uh, dat we alle vier mogen rijden in afstand. En dat we daar uh, zeker wat kunnen laten zien... tegen deze Japanse dames. Ja, en jij bent nog niet klaar met Olympische Spelen. Over vier jaar en, uh, ben je er weer. Ik ben nu 26, dus... Uh, uh, uh, ik heb, In de uh, kracht van je leven over vier Hoe jaar. Hoe oud is Claudia Pechstein ook alweer? Ah, <laughs> alweer. Al, al. ja, die uh, kan die met de rollator winnen. <laughs> <laughs> ik heb, hier... ik heb nog even geholpen, hè. Drempel ja, drempeltje moest ja. over. Ja, ik heb vier jaar geleden geroepen, ik wil graag een individuele afstand uh, winnen. En dat is uh, dit jaar niet gelukt, dus uh, ja, daar ga ik zeker over vier jaar nog een keer voor. Oké, okay, nou we houden je in de gaten. Dank dat je hier was, Van, hartstikke leuk. En uh, uh, ja, uh, veel succes de komende dagen. Kijken of jij nog in die ploeg kan rijden. Dankjewel. We zijn benieuwd. Het is tijd om even bij te komen met een lekker muziekje. Run past the river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 Oh. The sound of the wind is whispering in our town till the point where we drive as it all comes down again. as it all comes was dit. De harde wind is vandaag het gesprek van de dag in Zuid-Korea... bij de Olympische Spelen. Op het Olympisch Park werden toeschouwers opgeroepen om binnen te blijven. Delen van tenten raakten gewoon los. De stadions zijn gewoon open, maar verder blijven alle gebouwen... behalve één restaurant, de rest van de avond dicht. Verslaggever Josephine Trey, die luisterde niet naar die waarschuwing... en kwam op het Olympisch Park nog andere mensen tegen... die gewoon naar buiten gingen. Een groot frisdrankmerk heeft op het uh, Olympisch Park een uh, 15 meter hoge attractie staan. Bezoekers kunnen hier normaal, want het is nu gesloten, met een groot muntje uh, erin werpen... en dan uh, hopelijk een gratis uh, blikje cola winnen. Maar vandaag is het gesloten vanwege de wind. De bovenkant van de attractie van dat frisdrankmerk was er afgevlogen. Inmiddels... Is de wind gaan liggen? Maar toch houden ze alles dicht op het Olympisch Park de rest van de avond. Alleen dat restaurant gaat na twee uur toch nog even open. Het is een Ja, dat? Maar bijvoorbeeld bij de Superstore, waar souvenirs gekocht kunnen worden van de Olympische Spelen, staat op de ramen geschreven dat ze dicht blijven in verband met de veiligheid. Aan de achterkant is een hijskaan bezig. Blijkbaar zijn er wat ramen gesneuveld straks. Dan zijn ze nu de hele tent aan het checken. Er wordt ook omgeroepen aan alle bezoekers dat alle gebouwen eigenlijk dicht zijn. Iedereen moet maar gelijk naar het stadion lopen. En hoe ziet het er vanmorgen uit? Tomorrow is sunny. No wind? Yeah, no wind. Yay! Yay! Thank <laughs> you. Well, uh, we were coming out of the skating competition and we were just walking up this way and the wind started kicking up and, you know, it was a windstorm. Some people panicked and ran in circles because uh, stuff was blown around. Een Amerikaanse it was, it was supporter vertelt dat hij hier was toen He het zo ging waaien. Hit by flying debris. Het was niet overdreven yeah. om alles He dicht te gooien, zegt hij. Want yeah, er was echt wel veel dingen die aan het rondvliegen and... waren. It, it looks fine though. They're yeah. well constructed. They did a good job putting it together. And are you watching any games today? I am and I gotta go to the curling right now. Thank you. Bye. Ja, het, het waaide enorm, enorm. Even heel kort daar, Rintje. Uh, ja, die wind, die had hier ook zijn invloed, Rintje. Uh, toen wij na de, om één uur gaan de schaatsers hier uh, inrijden. En toen kwam ik via de hoofdingang binnen. Via het grote plein waar alle stadions aan liggen. En uh, ik hoefde dezelfde deur niet open te doen. Want dat deed namelijk de wind voor mij. Zo. En toen liep ik vervolgens binnen. En de gordijnen, die, uh, hoe je het stadion binnenkomt om de tribune op te komen. Daar hebben ze gordijnen voorgehangen. Die waaiden gewoon het stadion in. En... Uh, ja, als dat tijdens de wedstrijd gebeurd was... Het is, de wind is gelukkig iets ja. gaan liggen... dan krijg je gewoon echt wisselende omstandigheden. Oh, zit je binnen, krijg je dat nog. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, hè, nee, want is zijn weinig van gemerkt. Komen, ja. Het is hier uh, zelfs misschien wel minder wind dan de afgelopen dagen. Uh, morgen... Morgen is de dag die uh, al heel lang in een heleboel agenda staat uh, genoteerd in, uh, in Nederland. En zeker in de agenda van Sven Kramer en Tetsjan Bloemen en Jorrit Bergsma. Want morgen is de 10 kilometer en de loting is inmiddels geweest. Sebastian Timmerman. Jij weet hoe die loting eruit ziet. Nou, Ze komen in die volgorde in actie, maar dan wel van achter naar voren. Dus Kramer als laatste van de favorieten. In rit 6 neemt het op. Net als op de 5000 meter tegen Patrick Beckert. Dan heeft Tertjan Bloemen net gereden. Die rijdt namelijk in rit 5 tegen de Italiaan Nicola Tumolero. En ook Jorit Bersma heeft een Italiaanse tegenstander geloot. Davide Giotto. Ik denk dat ze alle drie niet zo heel veel aan hun tegenstander gaan hebben. Zich alle drie helemaal kunnen gaan concentreren op uh, hun eigen race... Dat zijn de drie ritten na dit wel. Um, ik denk dat vooral ook Tetjan Bloemen blij is... dat hij niet tegen Sven Kramer hoeft te rijden. Hij gaat niet vermorzeld worden. Hij kan zich gaan richten, gaan fixeren op zijn eigen strategie. Maar voor dit wel zit ook een hele interessante rit. Rit 3: Moritz Geisreiter tegen Seung Hoon Lee uit Korea. En die vond ik helemaal niet slecht rijden... op de 5000 meter eerder dit toernooi. Daar eindigde Seung Hoon Lee namelijk als vijfde. Bukku Beltjos is rit. Twee, dat vind ik een tussenrit nadat we Tsujia tegen Bart Swings... Tsujia komt uit Japan, de 10 kilometer hebben zien openen. Dus mooie ritten genoeg. En vooral dus de drie ritten na het wel. Bergsmaak Maggiotto, Lero Bloemen en Beckert in de laatste rit tegen Sven Kramer. We hebben nog één minuut om daar heel even over na te praten. We zien later nog meer, want Bob de Jong, Olympisch kampioen... 10 kilometer ook, hè? Hemzelf he? en, uh, en Rintje. Als jullie dit horen, uh, vinden jullie dan jammer... dat bijvoorbeeld het duel uitblijft tussen Bloemen en uh, Kramer? Ja, het is ja. in ieder geval jammer dat je niet tegen elkaar uh, een mooie ja. rit gaat krijgen. En ja, zeer waarschijnlijk uh, die... de laatste tien ronden, dat wordt gewoon een tijdrit. Drie tijdritten, ja, ja. Rintje. En wie heeft, het voor, wie... Voor, voor wie is nou Ideen. het meest ideaal, deze loting? Uh, maakt niet uit. Ze kunnen, uh, alle drie kunnen ze heel goed een eigen race rijden. En als bijvoorbeeld uh, Kramer tegen Bloemen had gereden... dan krijg je zo'n onrustige race dat iedere keer één van beiden... komt iedere keer door de binnenbocht. Oh, dat is mooi, Anderdoor. toch? Dat is super om te ja. zien. Maar uh, uiteindelijk uh, gaat het de koste van Bloemen. Kramer verliest nooit in een rechtstreeks. Dus Kramer vindt het wel jammer? Ja, nou nee. Maakt Kramer niet uit. Oké. Okay. Dat is voor morgen. Zo gaan we gewoon nog even nog twee door, hè? Zeker, en we gaan natuurlijk ook volop voorbeschouwen op die 10 kilometer met Bob de Jong. En natuurlijk nog heel veel reacties over deze prachtige 1000 meter bij de vrouwen. Tot zo, Na het nieuws. Bent u technisch dienstverlener met monteurs of vaklieden in dienst? Automatiseer dan efficiënt met Synthes Atrium. Praktijkgerichte software voor uw complete bedrijfsvoering.